Ik ben met het nos journaal. Rond deze tijd komt de NAVO in Brussel bijeen voor spoedberaad. Dat gebeurt op verzoek van Turkije, dat zich bedreigd voelt door de terrorgroep Islamitische Staat en de Koerdische PKK. De afgelopen tijd waren er meerdere aanslagen op Turks grondgebied. Het land wil een bufferzone creëren bij de Syrische grens, waaruit beide groepen worden geweerd. Maar de NAVO voelt daar weinig voor en mengt zich liever niet in de strijd met de Koerden. De bijeenkomst in Brussel is bijzonder. Sinds het ontstaan van de NAVO is zo'n ingelaste top maar vijf keer voorgekomen. Nederland staat in de landen top vijf van mensensmokkelaars. Op een lijstje dat is onderschept door de Europese grensbewaker Frontex staat dat Nederland favoriet is. Omdat de wachttijden voor een woning kort zijn en de overheid de huur betaalt. De smokkelaars schrijven ook dat mensen direct een tijdelijke verblijfsvergunning en een uitkering krijgen. In Japan is de ontmanteling van de kerncentrale in Fukushima begonnen. De centrale raakte vier jaar geleden zwaar beschadigd bij een tsunami. Een gebied van 30 kilometer rondom de centrale werd door de straling onbewoonbaar. Om te beginnen worden panelen weggehaald. Die moesten voorkomen dat er nog meer radioactiviteit vrij kwam. In het jaar moeten de opruimwerkzaamheden bij Fukushima zijn afgerond. En de Nederlandse handboogschutters gaan naar de Olympische Spelen in Rio. Rick van der Ven, Chef van den Berg en Jan van Tongeren... hebben zich geplaatst tijdens het WK in Kopenhagen. Ze versloegen Oostenrijk. Het is voor het eerst sinds 2004... dat er Nederlandse handboogschutters naar de Spelen gaan. Het weer bewolkt en buien, vooral in het noordwesten. Verder veel wind en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen tussen de buien meer zon, een graad of 18.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 I'll stay.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 Ja die moet ik nou net hebben en die laat ik niet meer aan Jij hebt mij, helemaal van mij, helemaal van mij Mijn tante tof van jaar, die maakt het reuze vol Ze loopt de hele dag in van die mini-pli zijn de laatste grovel en die hield ze stevig vast. Omhelzde hem hartstochtelijk en toen riep ze enthousiast. Jij bent helemaal van mij. He, he, he, he, he, helemaal van mij. Jij bent helemaal van mij. Helemaal van mij. Toen ik je zag, riep ik spontaan. Ja, die moet ik nou.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 Annie de Reuver erfde haar voorliefde voor muziek van moederskant. En al tijdens haar schooltijd begint ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zingt ze bij de amateur big band The Blue Blowers. En ze maakte debuut bij de buurt bij The Ramblers, dat was eind uh, 1934. En toen uh, was ze bijna 18 jaar oud. De Reuver doet auditie voor dirigenten Theo Maasman.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 Met een zachte stem, harmonica sjem, speel nog eens even een ouderwets lied, iets uit mijn leven, speel eens dat lied dat ik als meisje heb.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 Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, het was al over negen en we liepen heel verlegen samen.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 Dat dit moment het mooiste van je leven was. Merkte het niet eens dat dit moment het mooiste in je leven was?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 Hij is geboren in Utrecht op 12 januari 1941. is een Nederlandse zanger die in 1976 in Nederland en België een hit had met het nummer Rocky. En Hij timmerde al aan de weg vanaf de jaren 60. Hij trad op met de begeleidingsgroep als The Drifting Five, The Improvers and His Bands. En In eerste instantie nam hij een aantal Engelstalige singles op, waaronder Devil in the Skies. En in 1965 haalde hij de Nederland top 40 met Zomaar een soldaat.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 It's better.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 De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Grunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoertuid Zandvoort. Gewoon voorplaten van schelak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tante destijds hebben doorstaan. De klanken van weleer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoertuid Zandvoort. Uit Zandvoort. De blissen, dan heb ik rozen die rooien en gingen Zeg het met bloemen, ze spreken tot een haar Ik heb bloemen voor beloofden en ze zeggen ik heb je lief Voor hen die er al beloofden, ook de kleine vergeet mij niet Op het plein voor het station, daar staat een kraam met mooie bloemen Rode, witte, gele, blauwe, veel te mooi om op te noemen van die bloemen staat een beetje fris en blozen. Hij vindt haar een boos van nog mooier dan de mooiste roos. In haar anige kleuren voelt ze lente top en dag. En ze geeft aan iedere kop een goede raad met Blee lang. Het mooie tulpen je en narcissen. Ze komen best van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen die ik heb bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet Voor hem die een hal en ook oh de kleine vergeet mij niet Lieve kind, tussen de bloemen deed zijn hard zo zoogelijk kloppen En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen En toen dat klinkt dat liedje, dit duetje iedere dag. Ik heb mooie tulpen, je zitten en narcissen. Ze komen vers van de veilingen glissen Dan heb ik rozen, die rooien en witte Zeg gaat mijn bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen, vogels. Die vrolijke plaat van Selma en Helma met Ik heb mooie tulpen. En ook hoor u nog uh, Etergeuzen met het meisje uit mijn dorpje. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. We gaan door met de Cornelia Marie-Halena Fink, roepnaam Connie. Geboren in Culenborg op 6 juni 1945. Ze is natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze werd onder andere bekend met de Heer Bossa Nova Boyd, 1968, De Toeteraar, 1969.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 Ja,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 Droom Van hem te dronnen op Cause in the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 Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar. Toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze dansten boemse daisy als samba per abuis. Ze zongen en in huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net en gingen door de vloer. Nee, nee, nee. Ja, ze in geen jaren daar boven was geweest, ze zongen net en gingen door de vloer.